Het is 11 uur, Jurij Stubenitski met het NOS-journaal. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas moet vanaf morgen weer gaan vliegen. Een arbitragecommissie heeft de vakbonden gedwongen een staking te beëindigen. Er mogen de komende tijd ook geen nieuwe acties meer worden gevoerd. De commissie is het eens met de regering dat het aan de grond houden van vliegtuigen... kan leiden tot grote economische schade. Piloten en onderhoudsmedewerkers van Qantas voeren al weken actie voor meer loon... De directie besloot gisteren alle vliegtuigen aan de grond te houden... totdat het loonconflict voorbij is. In dierenpark Emmen proberen verzorgers al sinds vanmiddag... een gewonde olifant uit een smalle greppel te krijgen. 45-jarige mannetjesolifant Ratsa werd door andere olifanten... in de greppel geduwd. Bij de val brak hij een slagtand en liep hij schaafwonden op. De dierentuin werd ontruimd, omdat de kans bestond... dat Ratsa uit de greppel zou klimmen... maar na een paar stappen bleef hij al stilstaan. Verzorgers krijgen hem niet meer van zijn plaats. Ze proberen hem met voer te lokken naar het einde van de greppel... waar hij eruit kan. Twee jaar geleden gebeurde in Dierenpark Emmen hetzelfde. Toen moest een olifant worden afgemaakt. Een slijterij in Egmond aan Zee is het slachtoffer geworden van skimmers... meldt RTV Noord-Holland. Zeker duizend klanten zijn bestolen door criminelen. Die hebben waarschijnlijk voor 1 miljoen euro buitgemaakt. Op een onbewaakt ogenblik moet de pinautomaat in de slijterij zijn verwisseld... voor een apparaat dat gegevens van pinpassen kopieert. De fraude kwam aan het licht toen het pinapparaat niet goed werkte. De skimmers hebben in Egmond mogelijk een maand lang hun gang kunnen gaan. Bij de pogingen om het WK voetbal in 2018 naar Nederland te halen... is onvoldoende nagedacht over de aanpak. Verder ontbrak het aan samenwerking tussen de organisaties die ermee bezig waren en werd de Tweede Kamer er te laat bij betrokken. Dat schrijft het onderzoeksbureau Berenschot in een rapport... dat is gemaakt op verzoek van minister Schippers. Ze wilden weten of er lessen te trekken zijn... voor het geval Nederland nog eens een groot sportevenement wil binnenhalen. Minister Schippers noemt het Berenschot-rapport waardevol. Ze wilde de Tweede Kamer eerder en beter betrekken bij dit soort processen. Het WK-voetbal in 2018 is toegewezen aan Rusland. De presidentsverkiezingen in Bulgarije zijn volgens Polls gewonnen door de pro-Europese en centrumrechtse Rosen Plevnojev. Hij is oud-aannemer en oud-minister van Bouwzaken. Hij volgt de socialist Georgi Parvanov op... die na tien jaar niet herkiesbaar is als president. De partij van de 47-jarige Plevnojev... heeft in het parlement bijna een absolute meerderheid. De centrumrechtse partij domineert ook veel gemeenteraden... waaronder die van de hoofdstad Sofia. Plevnojev wil dat het EU-land Bulgarije toetreedt tot de Schengenzone. Dat is het gebied zonder paspoortcontroles aan de grenzen. In Keulen is een vat met 70 kilo van het extreem giftige Siankali gestolen. De Duitse politie waarschuwt dat mensen groot gevaar lopen als ze het vat openmaken. Het vat, van 60 centimeter hoog, werd woensdag al gestolen uit de trailer van een vrachtwagen... maar de diefstal is nu pas bekendgemaakt. De siankali-korrels waren bestemd voor de industrie. 150 milligram siankali, of blauwzuur, is al genoeg om een mens binnen enkele minuten te doden. De presidentsverkiezingen in Kirgizië lijken te zijn gewonnen door de huidige premier Atambayev. Met drie kwart van de stemmen geteld komt de gematigde Atambayev uit op 64 procent van de stemmen. Hij heeft de overwinning al geklaimd. De drie miljoen kiesgerechtigden in Kirgizië konden kiezen uit 16 kandidaten. De pro-Russische Atambayev was in de peilingen al de favoriet. Kyrgyzije had een interim-president sinds het vertrek van de autoritaire president Bakiev. Hij ontvluchtte het land na een volksopstand. Atambayev belooft stabiliteit en meer welvaart in de vroegere Sovjetstaat. In de eredivisie voetbal is koploper AZ verder uitgelopen op de naaste concurrenten PSV en Twente... die gisteren tegen elkaar gelijk speelden... Alkmaarders wonnen uit tegen Heracles Almelo met 1-0. Het doelpunt viel een paar minuten voor tijd. AZ heeft nu 28 punten, gevolgd door PSV en Twente met 22 punten. Vitesse klom naar de vierde plaats door met 1-0 van de Graafschap te winnen. Feyenoord werd in Groningen met 6-0 vernederd. En NEC won thuis van SC Utrecht met 3-1. Het weer, het is overwegend bewolkt. Het wordt vannacht zo'n 9 graden. Morgen begint bewolkt, maar vanuit het zuiden klaart het op. Morgenmiddag wordt het steeds zonniger. Het wordt 15 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden van het land. Dinsdag neemt de bewolking toe en is er kans op regen. Dit was het NOS-journaal.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 Ga naar diabetesfonds.nl. Hallo, oh -oh! vandaag ben ik aan het rodelen en ik krijg tips van echte professionals. Wat zou jij doen met één dag extra wintersportvakantie in Oostenrijk? Want Oostenrijk heeft zoveel meer te bieden. Ga naar oosteria.info en maak kans op een van de vele verrassende activiteiten. Oostenrijk, je doel bereikt. Ben je toe aan rust?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 Kom dan naar Montafon in Vooralberg. Kijk op austria.info Oostenrijk, je doel bereikt. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd für mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert een Zigarette.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 Moedelsdamherten die ons pad kruisten, hun geweien oplichtend tegen de donkere dennen. Later zagen we edelherten. wemelden van de boleten in het gras en de laatste hei bloeide. En toen werd het neveliger en ik zei dat we de pas erin moesten zetten. Het liep immers al tegen vijven. Bleek het weer eens nog geen vier uur te zijn. Ik zal er nooit aan wennen. Goedenavond in dit oog. Assad, Peter Bualda, Chinese televisie en de wereld van 7 miljard. Morgen komt de 7 miljardste wereldbewoner. Gezellig, die drukte straks op verjaardagen, om het met Wim kan te zeggen, maar ook behoorlijk verontrustend. Toen ik geboren werd, was ik volgens de BBC-site de 2 miljard ste En nu zijn we met drie keer zoveel. En wanneer komt de 10 miljardste? En hoe moet dat in Afrika, waar bijna iedereen jong is? Ik praat erover met Gijs Beets van het Demografisch Instituut... en met Jan-Jaap Sonke in Malawi, het jongste land van Afrika. En dan gaan we televisie kijken in China. Wat denkt u? Eindelijk politieke scholing en vaderlandslievende liederen... en eindelijk geen datingshows, reality-tv en talentenjachten... Komt u bedrogen uit, heb je daar ook allemaal. Alleen wil Peking nu een eind maken aan slechte smaak en vulgaire televisie. <tiek> ook een idee voor ons hier. Ik raadpleeg China-watchers Alexander Zwageman en Gary van Pinksteren. Ook in dit oog oud-diplomaten Petra Stienen over president Assad... en diens onverholen dreigement om van Syrië een tweede Afghanistan te maken. Wat heeft dat nou weer te betekenen? En om 5 voor 12 superprijswinnaar Peter Buwalda. Eerst nog de kranten van morgen en nu het nieuws van heden. Zondag 30 oktober. Oké, okay, jongens, rustig. We gaan zo beginnen met De Nederlandse stem van de organisatie verraadt al een beetje dit was niet de Arabische wereld, maar gewoon Den Haag. Honderden Turken gingen de straat op om hun afkeer van de Koerdische PKK uit te spreken. Zonder kwade bedoelingen. Laten we vandaag een mooie dag maken. Daar gaat het om. En geen provocatie. Maar er werd wel degelijk geprovoceerd. Deze demonstrant vindt dat de Turkse regering niet genoeg doet om de PKK te lijf te gaan en heeft een ongenuanceerde oplossing. Alles plat maken. Mensen die in de bergen zogenaamd strijden voor een zogenaamde Tuzakis, Koerdistan. Als je doorgaat dan vind ik dat je afgeslacht moet worden. Klaar. Dat is duidelijk. De ME greep in toen de menigte naar het centrum van Den Haag wilde gaan en vijf ruilschoppers zijn aangehouden. De Syrische president Assad is kennelijk bezig met een mediaoffensief. Zeven maanden lang hield hij zijn lippen stijf op elkaar... en nu praat hij ineens met de Britse krant de Sunday Telegraph en met de Russische televisiezender Channel One. De het in moment, Assad richt zich rechtstreeks tot het Westen. Hij waarschuwt niet in te grijpen in zijn land... want daardoor zou Syrië een tweede Afghanistan worden. Syrië is de spil van deze regio... De breuklijn loopt hier en als je aan de bodem komt dan veroorzaak je een aardbeving. Opschudding in dierenpark Emmen toen een olifant in een greppel viel. Een meisje zag het gebeuren hoe olifant Radza door zijn maatje de gracht in werd geduwd. De slachtand van Radza brak in tweeën en het dier raakte gewond. Het is vaker gebeurd dat een olifant per ongeluk de droge sloot invalt. Bij het dierenpark worden ze er niet warm of koud van. Nou, het heeft al heel vaak een olifant in die greppel gelegen... en dat uh, ja, is altijd de procedure. Nou, we laten ze rondlopen en dan wandelen ze er weer uit. Dierenverzorgers proberen het dier naar het nachtverblijf te lokken. Twee jaar terug had zo'n ongeluk grotere gevolgen... toen stierf olifant Annabel nadat ze in de greppel was gevallen. We Civil War. This storm is a monster. U hoort het: grote problemen in het noordoosten van de Verenigde Staten hevige sneeuwval. Zeldzaam vroeg winterweer, dat inmiddels zeker drie levens heeft geëist. Voor de demonstratie bij Occupy Wall Street is het ook doorbibberen. Stevig tegen elkaar aanliggen is het advies. It was freezing cold all night. Just had to kind of huddle together and just try to keep our body heat together and stay warm that way. Wie else aan wel kou gewend zijn, is het ongebruikelijk dat het weer nu al zoveel overlast geeft. Woorden schieten dan ook tekort. Ik hate it. Hate it, Hate, it, hate it. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. I can't even express how much I hate it. <laughs> En Marielle Hageman heeft al een overzicht geschreven van de kranten die morgen vroeg gaan verschijnen. En zij begint aan de voorlezing daarvan. De Volkskrant concludeert dat het CDA aan gedraaid en ondergaat. Met kunstgrepen en een strakke regie wist de partij gisteren te voorkomen dat de discussie over asielzoeker Mauro escaleerde. Maar intussen staat de geloofwaardigheid verder onder druk. In een peiling van Maurice de Hond is het CDA gezakt naar elf zetels. De krant verwacht dat de fractie daarom met alle macht zal proberen... dinsdag in het debat over Mauro het gezicht te redden. Door opnieuw aan te dringen op een studievisum. Doel is te voorkomen dat CDA-minister Leers degene is... die Mauro moet uitzetten naar Angola. Oud-premier Lubbers is de partij al te hulp geschoten met het bericht dat de Stichting voor Vluchtelingstudenten, waarvan hij voorzitter is, een geldschieter heeft voor de studie van Mauro. Nu moet alleen Mauro voor de camera nog iets enthousiaster doen over het plan. Zo wordt volgens de Volkskrant geredeneerd bij het CDA. Als ze volgens de oppositiepartijen opnieuw weigeren mee te werken aan de ontsnappingsclausule van het studievisum, dan krijgen die de verantwoordelijkheid voor eventuele uitzetting in de schoenen geschoven. Zo verwacht de Volkskrant. De Telegraaf vindt dat het CDA intern snel orde op zaken moet stellen. Voor de krant werd dat dit weekend pijnlijk duidelijk rond de dreigende uitzetting van Mauro. De zwalkende partij is een flink risico voor het kabinet Rutte dat aan de vooravond staat van ingrijpende financiële hervormingen. De, krant. de Telegraaf wijst erop dat een mogelijke kabinetscrisis voor vertraging zorgt bij de aanpak van de financiële crisis. De verschrompeling van het CDA zorgt bovendien voor totaal nieuwe verhoudingen in de politiek. De krant hecht aan een brede brug tussen de Polen links en rechts. Dat voorkomt dat Nederland een tweede België wordt. Crisis of niet, schrijft Trouw. Afgelopen jaar zijn er meer mensen met een beperking aan de slag gegaan bij een gewone werkgever dan het jaar ervoor. De stijging bedroeg 3100 mensen, 3 meer dan in 2009. De brancheorganisatie voor de sociale werkvoorziening vindt het hoopgevend dat werkgevers ook in economisch krappe tijden mensen met een beperking werk willen bieden. Maar de kans dat de bedrijven in de sociale werkvoorziening dit succes kunnen prolongeren wordt niet heel geacht. De sector hangt een bezuiniging van 1,8 miljard euro boven het hoofd. Voorzitter Leemhuis Stout vreest dat er een rampje nodig is om het tijd te keren. Dat jonge mensen en masse thuis komen te zitten. Ze zegt in trouw, ik denk dat de wal het schip moet keren. De kwestie van de gevallen olifant in Dierenpark Emmen is aanleiding voor kamervragen door de PVV valt te lezen in spits. Voorheen zijn al meer olifanten in de gracht gevallen. Tweede Kamerlid Dion Gruis riep eerder al minister Verbrug op... om actie te ondernemen. Gruis vindt dat het dierenpark in Emmen... een glooiende helling moet aanleggen in plaats van die droge gracht. Net als elke fatsoenlijke dierentuin. Onderzoeksjournalist Brenno de Winter, die ICT-lekken aan het licht brengt... en publiceert over hacking, blijkt nu zelf gekraakt... Volgens Dagblad de Pers is het onbekende gelukt om via een lek in een programma de server binnen te dringen van de winter. Door de kraak konden enkele duizenden mails worden ingezien. Aan de lijn nu Brenno de Winter. Goedenavond. Goedenavond. U bent de boeteprediker van de internetveiligheid. Je hebt de zwakke plekken van de OV-chip aan de kaart gesteld. Deze maand uitgeroepen tot Lektober. Je kon er dus op zitten wachten dat je zelf slachtoffer zou worden van een hacker. Ja, dat klopt. Uh, dat, dat is dus uh, inderdaad ook gebeurd. Ik ben ook niet heel erg verbaasd. Ik schrok me natuurlijk wel eventjes vanochtend toen ik het ontdekte. Um, dus ik ben hard op zoek gegaan van wat er globaal gebeurd was. En um, toen ben ik er zelf maar mee naar buiten gekomen. Dat lijkt me gewoon het allerbeste. En vlak daarna werd ik gebeld door de Telegraaf. En daar had uh, de, de hackers zich gemeld. Oh. En uh, wie is het? Uh, het is een, uh, een ICT-beveiligingsbedrijf. Morgenochtend maak ik bekend welk bedrijf dat is. Ah, wat flauw. Nee, maar dingetjes als, details als horen en gewoon netjes uh, willen doen. Ah, maar uh, het ja. is een beveiligingsbedrijf en dat roept natuurlijk wel een heleboel vragen op. Ze zijn afgelopen woensdag uh, begonnen met aanvallen. En dat heeft geduurd tot zaterdagavond. En ja. uh, toen is het dus inderdaad gelukt. Wat ze uh, gedaan hebben is een stuk software wat ik gebruik... Uh, geanalyseerd en daar een nieuw lek in ontdekt. En dat hebben ze misbruikt. Ja, maar hoor eens, als zelfs de meest gehaaide IT-journalist... het slachtoffer wordt van hackers... dan is de doorsnee-computergebruiker al helemaal kansloos, of niet? Ja, dat is, uh, dat is absoluut waar. Oh. Uh, kijk, maar iemand die zich uh, echt gaat richten op één partij... en daar een aanval op gaat uitvoeren... dus, dus echt heel doelgericht... op dat moment kun je wel verwachten dat, dat ik die oorlog ga verliezen. Dus dat, dat, dat, uh, dat is zeker per definitie zo... Gelukkig zit er geen broninformatie bij, want die haal ik altijd al meteen naar een server die niet meer aan het internet gekoppeld is. Oké, okay, dank Brenno de Winter. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Oh. One and only Tom Waits met Back in the Crowd van zijn nieuwe album Bad As Me... meteen op drie binnengekomen en in parool en de volle schand met alle vijf sterren bekroond, terecht zo te horen. Het was een opmerkelijk interview, niet alleen vanwege de amicale sfeer tussen de Syrische president Assad en zijn interviewer van de Britse Sunday Telegraph, maar vooral door de onverholen dreigementen van Assad: Westers militair ingrijpen in Syrië zal een politieke aardbeving in het Midden-Oosten teweegbrengen en een tweede Afghanistan opleveren. Petra Stine is diplomaat geweest in Syrië. Goedenavond. Goedenavond. Morgen wordt de no-fly-zone in, in Libië opgeheven. Vorige week is Gaddafi gedood. En nu komt Assad met gespierde taal. Ziet u dat als een toevallige samenloop? Nou, het blijkt wel meer dat de Syrische dienst heel goed kijkt naar allerlei Facebookpagina's van de Syrische oppositie. Want daar zijn heel veel cartoons... waar uh, de presidenten Ben Ali en Gaddafi en Mubarak... met grote kruizen erdoorheen. En dan zie je een wat angstige Bashar al-Assad. Dus van ben ik de volgende... En uh, ik denk dat dat hier heel erg mee te maken heeft. Ja, en, en ze roepen ook op uh, om een vliegverbod voor Syrië in te stellen, hè? Ja, en sommige Syrische oppositieleden vinden dat het nu echt de hoogste tijd wordt. Uh, dat er een, uh, nou, zeg maar eenzelfde soort actie wordt ondernomen door het Westen als in Libië is uh, ja. gebeurd. Daar is niet iedereen het mee eens, hoor. En die, die term aardbeving die hij gebruikt, is dat opmerkelijk? Nou, in 2002, 2003, vlak voor de inval van de Amerikanen in Irak... werd die term ook gebruikt, de politieke aardbeving. Dus je ziet gewoon dat Bashar al-Assad probeert eigenlijk... door ja, deze term te gebruiken mensen te laten schrikken. En eigenlijk, hij gebruikt het voorbeeld Afghanistan. En dat is volgens mij heel slim, omdat hij, als hij Irak gebruikt... dan is het voor iedereen duidelijk waar hij het over heeft. Maar hij is natuurlijk het sectarische, potentiële sectarische geweld... Ja. Waar mensen enorm bang voor zijn, is hier aan het proberen op te zwepen. Spreekt hier een dictator die bang is? Ja, ik vind dat het uh, echt een, een, een getuigt van enorme angst. En hij doet alsof hij naar zijn bevolking luistert. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want hij heeft al een paar keer speeches gehouden... waarin hij hervormingen aankondigt die allemaal heel uh, cosmetisch ja. zijn. En intussen zijn, zijn geheime diensten en zijn uh, leger bezig... Uh, elke dag om in Homs, in Hamen en allerlei andere steden... Nou, mensen letterlijk dood te schieten. Maar hij zegt wel in het interview... had hij over de Arabische Lente... dan zegt hij, er zijn in het begin fouten gemaakt... Vanaf nu zullen alleen de terroristen worden aangepakt. En daarmee lijkt hij dus een onderscheid te maken tussen terroristen en mensen, die er kennelijk ook zijn, en betogen voor uh, hervormingen. Dat, dat klinkt genuanceerd. Nou, volgens mij moeten wij niet vallen voor deze retoriek. Uh... De mensen die uh, op legitieme manier al zeven maanden lang uh, vreedzaam demonstreren... dat is uh, recht om, om te demonstreren. Ja, dat is er niet in Syrië, maar dat willen mensen nu wel hebben. Voor een heel groot deel is dat vreedzaam. En doordat hij ze steeds uh, terroristen noemt, lijkt het alsof er een... Uh, ja, alsof die mensen uh, die roepen voor vrijheid en waardigheid uh, eigenlijk niet goed bezig zijn. En volgens mij moeten wij ons daar niet toe laten verleiden. Tot nee, dat maar dat zit hier niet de erkenning in dat er toch ook gewoon hervormingsgezinde betogers zijn? Bestaan? Uh, nou, dus ze zeggen Charles, we moeten alleen de terroristen aanpakken. Nou, wat hij heel erg probeert is om eigenlijk al die demonstranten en die oppositie in één, uh, één groep te duwen. En uh, hij zelf en mensen om hem heen ja, geloven dit verhaal ook, dat het buitenlandse ja, ja. elementen zijn die hem uh, en zijn regime uh, willen omverwerpen. Maar dat is nog maar een klein deel van de Syrische bevolking, hoor, die dat gelooft. Nou ja, hij zegt zelf, uh, ik leid een normaal leven. En daar uh, zijn voorbeelden, niet in een enorm paleis woont. Hij brengt zelf zijn kinderen naar school. En dat hij ook daarom populair is. Hoeveel aanhang denkt u dat hij in werkelijkheid heeft? Nou, hij, is, uh, hij wordt al een enige tijd geadviseerd door een Brits uh, PR-bureau. Zijn echtgenote heeft eerder dit jaar geschitterd in een uh, Vogue-artikel... de Desert Rose, waar Syrische vriendinnen van mij heel boos over werden. Alsof uh, Asma al-Assad, de vrouw van Bashar al-Assad... de enige bloeiende roos in een woestijn was. Nou, daar zijn ze natuurlijk niet mee eens. En, en ook in dat interview zei zij... ja, we zijn een heel democratisch gezin. Want voordat wij uh, een beslissing nemen... Dan hebben we het er altijd met elkaar over. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi plaatje, maar iedereen in Syrië weet dat daar niets van klopt. Maar hoe, dat, dat vroeg ik eigenlijk niet: hoe groot is een aanhang? Nou, uh, ik, denk, ik denk dat 80 tot 90 procent van de mensen dit niet meer gelooft. Er zijn nee. alleen mensen om hem heen uh, die echt direct afhankelijk zijn... van zijn, uh, ja, van zijn regime, zakenlieden in uh, Damascus, in Aleppo... die als ze hem laten ja, dat... vallen, eigenlijk zichzelf ook in de vingers snijden. Natuurlijk, maar dat zeggen bestrijders van een regime altijd. Maar er zijn toch ook minderheidsgroepen, die, uh, christenen... die zich door zijn regime beschermd achten? En absoluut, absoluut, absoluut. Het is ook zo dat... Uh, uh, dat, nou, dat is absoluut waar. Christenen in Damascus zijn als de dood voor uh, uh, wat er naar Bashar al-Assad zou komen. Dus ja, door ja. angst te blijven zaaien houdt hij nog wel wat aanhang. Hij heeft ook op de Russische televisie gesproken. Daar gezegd, ik reken op de steun van Rusland. Wat denkt u, kan hij daarop rekenen? Nou, ik heb inmiddels de president van Rusland al een paar keer ook horen zeggen van dat het geweld niet moet doorgaan. Omdat hij dan niet meer de steun kan uh, blijven geven aan uh, Bashar al-Assad. Ja. En ik denk als andere Arabische landen, de Arabische Liga heeft zich inmiddels ook heel kritisch uitgelaten. Dan ben ik benieuwd of Rusland Syrië nog blijft steunen. Ja. Want ze hebben ook belang in andere Arabische landen. Ja, en en heeft, heeft u überhaupt buitenlandse steun? Want nu, nu uh, China waarschuwt Syrië nu ook al. Nou ja, hij heeft nog uh, wat vrienden in Teheran... en hij heeft nog een paar vrienden in, uh, in Zuid-Libanon. Ja, ja, dat is dat, het wel zo'n beetje. Dat is alles, ja. ja. Wat denkt u dat het effect van deze media zal zijn? Zal het verzet daardoor aangewakkerd worden of ontmoedigd... Of... Of zal het nou, geen effect hebben? Nou, vandaag heeft, uh, is, is het verzet in Syrië gewoon doorgegaan. En de manier waarop het regime tegen optreedt ook. Uh, met heel veel geweld. En uh, ik denk dat, uh, de, nou, dat voor heel veel mensen duidelijk is dat het vijf over twaalf is voor Bashar al-Assad. Ja, u, u geeft het regime uh, geen maanden meer? Nou, wat, wat, wat mij opvalt ook in de manier waarop wij daarover bericht geven. is dat er. een Um, in de tussentijd uh, is er een ander verhaal te vertellen... waarin de Syrische oppositie steeds beter georganiseerd raakt. Waarin binnen Syrië mensen echt op creatieve manier... de veiligheidsdiensten proberen te treiteren en uit de tent te lokken. In Damascus zijn er allerlei duke, ludieke acties geweest de afgelopen maanden. Pingpongballen waar de woorden vrijheid en democratie opstaan... die ze dan van de berg naar beneden laten rollen. Naar het presidentieel paleis ja. tot fonteinen ja. die rood, gloeiend uh, worden gemaakt... En uh, ik, ik, ik, dat, ik ben vorige week in Beirut geweest en heb met heel veel Syriërs gesproken. En die hadden ook zoiets van, ja, wij worden de hele tijd in het hoekje van gewelddadig geduwd. Omdat er eigenlijk alleen nog maar beelden van geweld uit Syrië komen. Maar er zijn echt andere verhalen te vertellen. Nou, dat verhaal hebt u dan, een begin van dat verhaal hebt u nu kunnen ja. vertellen. Petra Astine, uh, dank. Tot zover over Syrië en Assad. Graag gedaan. Hoor jij de vogels, want zie jij de treinen, zie jij de parels. Kroost is onzichtbaar, ze rijden al mee. En ik zie grijze wolken, jij ziet de gouden rand. Zicht is altijd slechter.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 We kijken naar buiten, eindelijk snap ik het wel. U hoorde de Vlaamse groep Jevgeny met van zijn album Welkenraad... het nummer Propere Ruiten, waarin u ook hoort, Sarah Bettens. Vanaf morgen telt de wereld 7 miljard bewoners. Of dat nou precies klopt, is niet helemaal zeker. Maar het gaat om de boodschap... Er komen steeds meer mensen bij. En die groei is niet gelijk verdeeld. Europa vergrijst. In Afrika zijn er nog nooit zoveel kinderen geweest als nu. Over de gevolgen praat ik met Gijs Beets van het Demografisch Instituut... en met Jan-Jaap Sonke in uh, Malawi. Goedenavond, heren. Malawi is een van de landen met de jongste bevolkingen van Afrika. Um, en, en Gijs Beets was hier al een keer eerder, twaalf jaar geleden in ja. oktober 1999, ter gelegenheid van de 6 miljardse. Van de 6 miljardse, ja. Dus dat is wel opmerkelijk, ja. Ja, het gaat er snel. In twaalf jaar een miljard erbij. Betekent dat nou dat de bevolking, wat, wat je vaak hoort... de bevolking groeit steeds sneller? Uh, nee, dat, dat, dat geldt niet meer. Want de, de periode daarvoor die was weliswaar wat langer dan, dan nu... Maar uh, de volgende die, uh, die zal toch wel wat langer duren. Dus ik, ik vermoed dat als wij de 8 miljard uh, verwelkomen op aarde... dat het dan tegen 2025 zal zijn. En dat, dus dat je dan 13 al of gepensioneerd jaar. bent. Of? Ja, dat vermoed ik wel, ja. ja. <lacht> Misschien niet het gaat dus, dus dat is inderdaad wel gunstig. Het gaat steeds langzamer. Ja. Maar er komen natuurlijk wel heel veel mensen bij. Ja, want ik zei aan het begin van de uitzending... toen ik geboren was, werd, was ik de 2,3... Dus in die tijd is de wereldbevolking drie keer zo groot geworden. Ja, dat is inderdaad uh, ongelooflijk. Uh, 2,3 miljard, zegt u? Ja. Ja, dat moet dus ergens tussen 1927 en 1959 zijn geweest, Precies, uh, heb ik hier op een, uh, mijn papiertje staan. Ik kom trouwens zelf dan ook uit die periode, dus ik was er ook voor de drie miljardste. Uh, en daarna is het steeds sneller gegaan, maar nu gaat het inmiddels langzamer en zullen we er dus langer over doen. Hoe komt dat om... dat het langzamer gaat? Dat komt omdat het kindertal daalt. En globaal overal, gemiddeld? Overal, overal. daalt. en sinds 1950, ik kan u vertellen, in 1950 werden er gemiddeld in de wereld vijf kinderen per vrouw geboren. Inmiddels is dat nog maar 2,5. Als dat gelijk was gebleven sinds 1950... en de, de sterfte was wel inderdaad ontwikkeld... zoals hij uh, dat heeft gedaan sinds 1950... dan hadden we nu al 10 miljard ja. mensen gehad. Ja. Dus we hebben er al 3 miljard ja. hebben we er niet gekregen... doordat het kindertal gedaald ja. is. En dat is misschien... Een beetje een geluk bij, ja, misschien ja. dit ongeluk. Ja, we, we horen steeds Europa vergrijst. Betekent dat ook dat de bevolking van Europa daalt, krimpt? Nog net niet. Krimpen. We zijn wel sterk aan het vergrijzen. Maar we gaan heel, heel binnenkort gaan wij inderdaad krimpen in Europa. En er zijn natuurlijk al een aantal landen waar dat uh, begonnen is. Uh, Bulgarije, Roemenië, ja. Baltische Staten. Maar ook in delen van Duitsland. En zelfs in delen van Nederland. De uh, bevolkingskrimp komt al voor in, ja, ja, ja. in de randen van Nederland. En de grootste groei vindt in Afrika plaats. Ja. Hoe snel groeit de bevolking daar? Die, snel, die, die groeit nog uh, behoorlijk snel daar. <coughs> uh, er zijn nu ongeveer 1 miljard mensen uh, die in Afrika wonen. En aan het eind van deze eeuw, dat is natuurlijk nog wel heel ver... maar de Verenigde Naties kijkt met zijn uh, prognose zo ver inmiddels... zou volgens de middenvariant, moet ik er ook bij zeggen... Ja. zouden er 3,5 miljard mensen in Afrika wonen. Uh, en dat is 3,5 keer zoveel. En in, in Europa is dan het inwonertal kleiner dan het nu is... Een van die landen in Afrika waar de bevolking snel groeit is Malawi. De helft van de inwoners is nu onder de 16 jaar. Jan-Jaap Sonke woont daar al 35 jaar. Goedenavond. Hallo, Hallo. Jan. <laughs> wat merk je in het dagelijks leven van die, van die groei van de bevolking? Nou, ja, het is heel duidelijk als je dus ziet hoe onze stad hier uitbreidt, zo snel en hoeveel het drukker wordt het bewegen. Dat is ja, voor mij eigenlijk bang, zo snel als dat gaat. Ja. Het is, het... Dat is heel, heel duidelijk. Over, overvolle met 35 jaar geleden toen ik hier kwam, dat is, dat is ja. overduidelijk, die groei. Overvolle schoolklassen bijvoorbeeld? Ja, als je dus, uh, ik heb hier een school in mijn uh, kiesdistrict. Die heeft 8200 8, leerlingen in 16 klaslokalen met 102 onderwijzers. Jezus. En dat is dan niet eens de grootste school in Blijnt. De grootste zit op de 11,5 miljoen. Ja. Uh, de, duizend. Het gaat dan om een basisschool? Uh, Het gaat een basisschool? Het gaat dan om een basisschool? Ja, dat is een basisschool. Ja. ja. En die werken dus, uh, ja, hoe noem je dat, in ships? Oh, de, de, de ploegendienst, Ja. Ja, ploegendienst kun je zeggen, ja. Maak je, maak... En dat is natuurlijk niet erg goed voor het onderwijs, dat is heel duidelijk. Maak je je zorgen over die snelle bevolkingsgroei in het land? Ja, ik denk dat het... Kijk, dit land kan het wel aan. Als wij het net zoals in Nederland onze economie handhaven of andere controle hebben... dan kan het land best wat meer mensen hebben. Maar in de armoede die het nu heeft, kan het niet aan. Er zit een kwart van de bevolking in de lagere school. En de education, die, dat onderwijs, kan dat niet bijhouden. Ook de, de, de, de, de groei van het aantal banen dat beschikbaar is. Uh, de groei van de landbouw om dat te behappen. Dat, dat, dat houdt het gewoon niet bij. Het is gewoon te arm voor. Ja, Worden er geen pogingen genomen om, die ondernomen om de groei terug te dringen? Ja, dat wordt wel gedaan. Er zijn die twee organisaties. Uh, Population Services International die gaat langs alle scholen... om de mensen daarvan te overtuigen minder kinderen te hebben... Er is een andere organisatie in Banyalemse Gola die dus veel, veel met anticoncepties concepten werkt en dat soort dingen meer. Maar de, de cultuur gaat er tegenin. De, de, er is nog altijd een statussymbool om veel kinderen te hebben. En Die peer pressure in die villages is erg hoog. En bijvoorbeeld, uh, Twee jaar geleden heeft uh, het parlement de wet veranderd dat de huwbare leeftijd van mensen, van mensen 16 jaar is nu. Maar het probleem is, iedereen lacht erom, want dan zeggen ze: Ja, die zijn al een derde kind bezig, als we op 16 ja, ja. <laughs> Dus dat is allemaal een beetje theoretisch. En ik vind het erg beangstigend, want uh, kijk, als je bevolking met 3% per jaar groeit het is bij ons 3,1 tot 3,2 zoiets en je economie groeit met hetzelfde percentage, dan schiet je er dus niet mee op. En dat is eigenlijk sinds de onafhankelijkheid van deze landen, heel veel van deze landen hier, zo gebeurd. Dus ja. die armoede is nog net zo hoog als toen, alleen al doordat de bevolkingsgroei zo hard gaat. Gijs Beets, hier in de studio. Hoe ziet u de problemen van zo'n land als Malawi op, op langere termijn? Nou, als ik naar die uh, cijfers van de Verenigde Naties kijk... dan ziet dat er inderdaad uh, toch wel uh, enigszins beangstigend uit. Uh, gemiddeld worden daar op dit moment uh, zes kinderen geboren per vrouw. En die zijn ja. dus, laat me zeggen, de komende twintig jaar zijn die dus heel jong. Die moeten uh, onderwijs volgen, et cetera, en dan klaarstomen voor de, voor de arbeidsmarkt. De Verenigde Staten veronderstelt weliswaar dat, die, uh, uh, dat het kindertal flink zal gaan afnemen in, in, in de komende eeuw. Maar als ik nu zie dat er. Uh, 15 miljoen mensen ongeveer wonen in, in, in Malawi. En dat we dus uh, ja bedenken dat al die kinderen die dus nu zo'n beetje geboren worden, of net geboren zijn, of binnenkort geboren gaan worden, dat die zelf straks ook kinderen zullen krijgen. Uh, de Verenigde Naties verwacht dat er 120 miljoen inwoners zullen zijn aan het eind van deze eeuw. En nu zijn er 15 miljoen. In dus dat is in Malawi. En dat is dat dus is meer helemaal... dan een verzesvoudiging. En dat, is, uh, dat betekent dat uh, bijvoorbeeld de bevolkingsdichtheid in dat land... Uh, twee keer zo groot zal zijn als die in Nederland aan het eind van deze eeuw. Uh, dus oh, dat, dat, dat, dat, dat is, is een... Gebeurt, want... dat, dat zijn veront, veron, verontrustende ja, dat moet cijfers. u wel verontrusten, Jan-Jaap Ja, ik, ik maak me er echt zorgen om. Want het land kan dat gewoon niet aan. Volgens mij... En ik wil geen doemdenker zijn. we steven regenrecht op een enorme natuurramp af. Want ja. het, het is gewoon een disaster. En het is inderdaad waar... Uh, toen ik hier kwam, hadden we 4,5 miljoen mensen. En het is nu volgens de statistiek 15, maar het is meer. Want een heleboel mensen hebben de volkstelling helemaal niet geteld. Uh, <laughs> dat, dat, dat gaat allemaal niet zo vrij. Ik denk dat het er 16 zijn. En uh, het punt is dat het aantal kinderen per vrouw is teruggelopen van 6,6. Ik geloof dat het nu 6,1 is officieel. Just. Maar dat zijn allemaal cijfers nog, die... Uh, ja, en nog wel er veel. Ja. Die zijn niet erg betrouwbaar ook nee, maar, nog, weet nee. je wel. Dat is een probleem. Ja. Maar ja, ik vind het enorm angst. Dit land kan dat gewoon niet bijbenen. En nee. inderdaad, als die bevolkingsgroei en... zo doorgaat... en we hebben dus 120 miljoen mensen tegen het einde van deze eeuw... dat kan eenvoudig nee. niet. Gijs en dat is dan alleen nog Malawi... maar dat is dus een probleem met heel Afrika. Waarbij... In heel Afrika is, zijn allerlei voorbeelden Beetsen? van... Van dit soort landen te vinden. Land. Ja. En die zitten vooral ten zuiden van de Sahara. Ten noorden van de Sahara gaat het een fractie beter. Maar uh, ten zuiden van de Sahara komt nog ongelooflijk veel bevolkingsgroei voor. Dus laten we zeggen, negen van de tien kinderen die de komende eeuw geboren worden, die worden zo'n beetje in, in Afrika geboren. Ja. Dus het probleem kunnen we ook wel zeggen... van die bevolkingsgroei is niet alleen de bevolkingsgroei... maar vooral de ongelijke verdeling. Daar concentreert het probleem zich. En in Europa komen we krijgen misschien met krimp te maken. Dat, dat klopt. Uh, en, en ook andere werelddelen die zullen eerder met krimp te maken krijgen... of met een relatief stabiele ja, bevolking. Ook China en India, waar we vroeger China, dachten dat is de grote ramp. China en India. China gaat ook krimp tegemoet. Daar is het kindertal inderdaad onder het vervangingsniveau gedaald. Uh, en dat houdt ook... Uh, of brengt ook met zich mee dat er een, een behoorlijke vergrijzing zal optreden. Net zoals in Europa zal China dit jaar, dit, deze eeuw uh, behoorlijk wat vergrijzingen kennen. Ja, oké. Okay. Dank Gijs Beets. Dan dank Jan-Jaap Sonke. En welkom 7 miljardste. my eyes and imagine you're here Did it all seem so hopeless? Given the chance I would ask forgive me I didn't do a thing to make you stay I didn't say a word to make you stay If I One word, Anouk extra concert in het Gelredome op 8 maart want het vorige voor 11 maart was vrijdag in een mum uitverkocht nu Chinese televisie Uh, opmerkelijk, u hoorde Supergirl, uh, talentenjacht, want daar ontkomt de kijker ook in China niet aan, talentenjachten. Gary van Pinksteren, China-deskundige van Instituut Klingendaal, goedenavond. Goedenavond, ja dat uh, Supergirl is een soort de uh, voice of China, hè? Ja. met net zulke grote mislukkingen. En, hoe, ja, en hoe populair was het? Heel populair. Op het, op het hoogtepunt op, keken er wel 400 miljoen Chinezen naar. 400 miljoen, En dat is ook ongeveer een derde zo beetje van de Chinese bevolking. Out John de Mol. Ja. Zeg maar, het is inmiddels verboden, dat is een, een, een laatste bericht. Maar wat mij veel meer verbaast, is dat zulke programma's daar überhaupt bestaan. Dat, dat verwacht je niet van China. Waarom hebben de Chinese autoriteiten die ooit toegestaan? Nou... Uh, oorspronkelijk was de bedoeling van de Chinese televisie vooral om inderdaad propaganda en informatie uh, door te geven, ook om de moraliteit van de mensen hoger op een hoger ja. plan te brengen. Maar zo'n beetje 79 1979, toen, toen Deng Xiaoping aan de macht kwam, is er ge, is er, zijn er reclames toegelaten voor het eerst. En met die reclames uh, is de, heeft de commercie zijn intrede gedaan en heeft de Chinese daad, uh, staat ook gedacht: Nou, het is misschien nog niet eens zo onhandig, want als je. Al die televisiestations in China, het zijn er wel bijna 300. Als je die nou de gelegenheid geeft om een deel van de inkomsten zelf te verwerven... Aha. dan hoeven wij er niet meer zoveel aan te betalen. Nee, nee. En dan maken ze misschien ook programma's die wat beter... die in ieder geval goed bekeken worden. Ja. Maar niet alleen is Supergirl nu verboden, ook gaan de Chinese autoriteiten alle dating shows, reality-tv en talentenjachten strikte beperkingen opleggen om vulgaire televisie en slechte smaak te bestrijden. Welke bezwaren hebben de autoriteiten nu tegen deze genres? Nou, ze zeggen het is allemaal heel erg materialistisch. Het is allemaal niet erg verheffend. Uh, wat moet onze jeugd hier nou van leren? Wat heb je aan dit soort programma's? Waarom zou je niet beter een programma maken... bijvoorbeeld over hoe jongeren hun huiswerk moeten maken... of uh, wat er goed is om te doen en wat ja. er niet goed is om te doen? En waarom moet dit nou zo vervuild worden met al deze zaken? Maar er zit een ander argument ook bij. Dat uh, spreekt de overheid niet uit, maar dat is wel een heel interessante eraan. Namelijk de organisatie die belast is met de censuur die krijgt een deel van zijn inkomsten uit de Chinese staatstelevisie. De, de CCTV-zenders. En uh, het krijgt geen geld direct van al die provinciale, pro, provinciale zenders. Dus, uh, en die CCTV-programma's worden minder goed bekeken... door die concurrentie van die provinciale. En uh, er wordt wel gefluisterd dat het ook meegespeeld zou hebben. Dat ze daarom ja. dus ook zeggen dat het ook is... om die centrale televisie een beetje te helpen. Aan de telefoon in China is Alexander Zwagerman, docent aan een universiteit in Changchung. Goedenavond. Een goedenavond. Naar Goedemorgen Naar welke programma's kijkt u zelf zoal? <laughs> nou, het is, uh, mijn Chinees is uh, uh, niet altijd even goed om de meer uh, uh, moeilijke shows te kijken. Maar ik moet ja, de, de datingshows vind ik wel heel erg vermakelijk. Ja. En u kent Chinezen om u heen? Ja, ja, zeker. Ja, nee. en, en natuurlijk, mijn studenten houden ook erg van tv. Dus, ja, eh, en, eh, en welke genres dan vooral? Nou ja, heel veel talentenshows, maar veel daarvan ze lijken allemaal heel erg op elkaar. Uh, heel veel datingshows. Je hebt het natuurlijk net over de groei van de bevolking in de wereld gehad. Maar de eerste generatie één kinders is natuurlijk op zoek naar huwelijkspartners. En omdat er meer jongetjes zijn dan meisjes is het een hele interessante markt geworden. Uh, en ook daar had de overheid, uh, zoals mevrouw van Pinkster al zei... erg veel bezwaar tegen het materialisme, officieel. Uh, want er waren heel veel datingshows waar de dames nou, vrij openlijk zeiden... als je geen auto of geen huis uh, hebt, dan, uh, uh, dan kan, je wel, uh, kan je wel leuk zijn en charmant... maar dan moet ik je niet. Dat, is zijn, dat, dat zijn waarschijnlijk mevrouw van Pinkster voorbeelden van scènes... Uh, waaraan de Chinese autoriteiten zich storen. dat ja, dat, dat, soort dat, soort dingen, inderdaad, dat soort dingen vinden ze niet leuk. Het is overigens wel een hele echte weerspiegeling van hoe het in die maatschappij is. Hè? Uh, als je inderdaad met jongeren spreekt, dan zeggen ze van: Ja, god, uh, ik kan bijna geen man trouwen zonder huis, want dan kom ik nooit aan een huis. Dus dat is, dat is heel erg belangrijk. En mannen die zeggen: Als ik dat niet heb, dan kom ik nooit aan de vrouw. Dus het, zijn, het is wel een echte weerspiegeling van de problemen van die maatschappij. Dat maakt denk ik die programma's voor, uh, voor een Chinees publiek, maar ook voor ons als je ernaar kijkt, heel fascinerend. Er ja. waren bijvoorbeeld ook uh, was er een programma dat is ook al een tijd geleden verboden... waarbij uh, je als vrouw uh, kosmisch, uh, um, plastische chirurgie kon winnen. Nou, dat is ook iets wat, wat heel veel vrouwen in China doen. Dus het, het sluit wel aan, maar het is inderdaad niet wat de, wat de overheid wenst... dat men zich mee bezig ja. had en dat men vindt. Alexander Zwageman, hoeveel tv-zenders kun je eigenlijk ontvangen uh, in China, daar bij u? Nou, dat ligt heel erg aan uh, waar je woont. Want het werd net al gezegd, er zijn heel veel provinciale zenders. Nou, woon ik in het Noordoosten, waar, uh, waar wat minder uh, uh, zenders zijn dan in andere delen van China. Uh, en ik heb ze uh, eventjes geteld, op mijn eigen kabelaanbod heb ik er 27. Oh ja. Ja, en dat zijn er weinig, hè? want er zijn er in China wel dat 300. Dat zijn er weinig in vergelijking met vrienden in het zuiden. Ja, ja en kun je, in het zuiden kun je ook televisie uit Hongkong of Taiwan ontvangen... Eh? In, in de wat vrijere provincies eh, kan je kan je met name de popzenders van Taiwan worden niet eh, geblokkeerd. Als het, eh, als het politiek wordt, is het natuurlijk eh, meteen ja, van de buien. Ja, hoewel daar nu ook maar weer van gezegd is, ja. daar, daar, daar is nu ook weer van gezegd, daar willen we ook wat aan doen. We willen ook dat er niet al te veel Taiwanese zangers op de Chinese televisie komen. Want ja. dat is ook niet helemaal gewenst. Dus eh, er kan daar uh, wel meer. Er zijn ook inderdaad Hongkongse zenders wel te zien. Maar uh, het ja. blijft toch ook iets waarvan de Chinese overheid ja. nu zegt... daar moeten we toch ook wel eens heel goed naar kijken weer. Mag, mag ik nog een bezwaar opperen dat Chinezen misschien hebben... tegen talentenjachten of zo? Daarbij kun je naar harte lust stemmen. En dat doen we in China in het algemeen niet. Ja, Nee, dat is natuurlijk ook iets. Daar is, uh, daar is zeker ook... Uh, kijk, als je, hoor, als, je, als je ziet ook hoe mensen daarover spreken... Hè, is het van, je kunt op allerlei mani verschillende manieren stemmen. Je kunt daarbij je eigen voorbeeld. Volgen, je kunt je eigen uh, je, kunt je eigen initiatieven daarin nemen. Uh, iedereen mag stemmen. En als je dat dan hoort, dan denk je toch: van ja, dan moeten toch ook mensen zijn die zich daarbij achter hun oren krabben en denken van ja, is dat nou wat we de mensen ja, willen ja, ja, leren? Ja. Dus dat is ook niet uh, zo'n bijzonder positief punt, denk ik, voor de Chinese overheid. Ja, Alexander Zwageman, heb jij ook die indruk? Ja, het is um, uh, de, de, de keuzevrijheid die uitstraalt van dit soort programma's um, um, strook niet met het officiële beleid. Nee. Dat, dat maakt het ook wat gevaarlijk, politiek. Maar de, de, het gevaar zit natuurlijk veel meer in de financiële stroom voor de, um, uh, voor de censuur. Uh, dan, um, uh, en het, ik denk ook dat het idee er is te veel materialisme op, de, uh, op dit soort programma's... dat het ook maar een schaamlab is om de CZTV weer wat populairder te maken. Ja. Maar ja, alle, uh, alle jongeren die geen datingshows meer kunnen kijken binnenkort... die gaan toch gewoon uh, op het internet. Um, uh, uh, uh. Er zijn allerlei leuke uh, shows die eigenlijk nu op dit moment... alleen maar op het internet worden uitgezonden. Ja. ja, dat is niet tegen te houden van Pinkster. Nee, ik ben bang van niet. Nee. Nou ja, ik ben bang. Nee hoor, ik bedoel, het zijn... Kijk, het is is wel grappig hè, als je naar deze discussie kijkt. Hè, want uh, China doet zoiets en het is censuur. Dat is het natuurlijk ook. En dat is, hè, dat uh, vind ik ook niet bepaald iets moois. Maar het is wel grappig dat dus in China... eigenlijk precies hetzelfde gebeurt... waar, waar hier ook wel eens stemmen tegen opgaan. Hè, van je komt, als je dat allemaal maar... Eh, Commercieel laat zijn en gedreven door advertenties... dan kom je wel op programma's terecht... die zo'n beetje wel het minst verheffende... Ja, ja, ja. Eh, dus dat zijn, dat, in die zin is het wel interessant... dat dit soort we discussies natuurlijk voor ons nee, ook nee, niet nee. helemaal ja, vreemd zijn. Ja, nee, dat zijn. zei ik al in het begin. Gary van Pinksteren en Alexander Zwaalgeman... waar zouden we er nog lang over kunnen hebben. Het kan altijd over televisie. Maar zeker over de Chinese televisie. Dank jullie wel. Het is vijf voor twaalf. Je zegt je baan op, je schrijft een boek... en bent meteen niet meer weg te slaan uit de wereld van nominaties... prijsuitreikingen en alle andere officiële loftuitingen. Peter Buwalda viel vandaag alweer in de prijzen. Hij kreeg voor zijn Bonita Avenue de Selectis Debutantenprijs. Peter Buwalda, van harte gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ja. Leuk. Nou ben... schadding van Pinkster nog in de buurt, die krijgt nog geld van mij. Oké. Okay. Dat, uh, dat bij deze... Ja, maar die is niet hier in de buurt, die is in Amsterdam in Studio De Smet. Oh, oké, okay, goed. Maar wat ik wou, wou uh, zeggen, in het afgelopen jaar ben je, bent u al genomineerd voor de NS Publieksprijs. Oh, Harry van Pinkster is er wel. Ja, hartelijk dank Peter, want inderdaad, <laughs> ik ja, dacht er ook dat nog aan. Dus. Ja, dat is <laughs> Oké, okay, gelukkig. Dank je. Oké. Okay. <laughs> Ja, uh, Peter Buwalla is dus al genomineerd voor de NS Publieksprijs... de Gouden Strop, de Libres Literatuurprijs, de Kant-L-Prijs. Morgen bent u één van de favorieten voor de ACO Literatuurprijs. U won de Academica Literatuurprijs en nu deze weer. Wordt het u niet wat te veel? Nou, het, uh, het wordt... Uh, ja, het, het is inderdaad heel erg veel. Het wordt een beetje uh, genant onderhand, hè, Al die ja. prijzen. Ik, uh, ik ja, een soort beroepsgenomineerde. Ja. Dus, het is heel erg leuk, maar het is wel heel veel. Is er ook maar één shortlist die u dit jaar niet heeft gehaald? Uh, moet ik daar een eerlijk antwoord op geven? Ja. Uh, nee. <laughs> nee, <laughs> ik kreeg vandaag te horen dat ik voor de Diamante Kogel ben genomineerd. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik ook niet, nee. nee. Ja, en dat terwijl u maar één boek nog heeft geschreven. Dit, dit moet wel uniek zijn voor een debutant in de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Nou, ik heb er nog geen onderzoek naar gedaan, maar uh, dat zou best kunnen. Nee, ik weet het maar niet. van mij aan, ja. En waar moet dit eindigen, hè? De PC-hoofdprijs, de prijs der Nederlandse letteren? Nou, daar moet je toch wel een stuk meer boeken voor schrijven. Dus daar ben, daar ben ik niet bang voor dat ik daar ook nog voor genomen niet eens zal raken. Nee? De, no <laughs> de Nobelprijs, die moet ook toch eens in Nederland? Ja, laten we het daar maar niet over hebben. Dat okay. is vraag een moeilijkheid. Nee, natuurlijk niet. Het nee. Is, uh, voor, voor een eerste boek is het natuurlijk... Uh... Fantastisch scenario. Ik ben er ja, wel ah, maar heel, uh, heel blij mee. Ja. Maar ja. bedrukt het u niet? Durft u de pen nog wel op te nemen? Nou, ik ben wel iemand die uh, uh, graag een groot afbreukrisico heeft. Dus ik vind het wel prettig dat er nu zoveel druk op me ligt. Want dat houdt me ook aan het werk. Ik, uh, als, je, als schrijver is er eigenlijk niemand die toezicht op je houdt. Nee. En uh, er is geen surveillance, zeg maar. Het is wel prettig dat er dan uh, een grote stok achter de deur staat. Oké, okay, dank Peter Bwalda en nogmaals gefeliciteerd. Ja. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek, zomaar de echte Janne... en ik attendeur u nog op de sluiting van inzendingen... voor Turing Nationale Gedichtenwedstrijd over anderhalve dag. Zie onze website, daar stel alles op. En ik eindig met een gedicht uit de nieuwe bundel van Naguim wijnberg Wat ik hoor. Wat ik hoor. Dat is wat ik gehoord heb. Het is mij verteld... Maar niet als iets wat ik niet moest vergeten. Iets horen van lang geleden alsof voor alles geldt dat het altijd nog kan komen. Wat begint met een langzame golf? Een deur die opengaat. Wil iemand naar binnen? Wat ik mij herinner is wat mij verteld is. Langzaam overeind komen. En golven komen door de schemering. Van wat?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 Dit is Radio 1.